Jongens, uh, lieve vrienden, het huwelijk. Ah. De hoogste staat van de menselijke verwezenlijking. Mijn vlees geurt als een roos, want ik ben getrouwd. Dus ben ik gelijk een lelie onder de doornen uh, op jullie gezondheid. Het huwelijk van Ada en Onno vond in de aanwezigheid van de gehele kwistkleine plaats. Voor wie de lakse Amsterdamse manier van doen begrijpelijkerwijs weinig aangenaam was. Het bruidspaar op de fiets, de ontvangst in de kroeg, overal kunstenaars, vrijdenkers, rooien en in geen velden of wegen een dominator. En nu werden ze bovendien ook nog eens opgezadeld... met de zoon van oorlogsmisdadiger Delius uit de bezettingstijd. Als getuige en beste vriend van het jonge paar. Van harte gefeliciteerd, Onno. Hoe uh, voel je je? En boven alles, vastbesloten. Het gezin is altijd uh, al de hoeksteen van de samenleving geweest... en ik zal de bekrompuntste der huisvaders worden. Allemaal. Jouw schuld. Hoezo dat? Ja. Nou ja, dankzij jou heb ik uiteindelijk uh, Ada leren kennen. Ja. Maar toen was de bruiloft voorbij en het leven nam weer zijn normale loop. De drie zagen elkaar niet vaak. Onno ging volledig op in zijn politieke bezigheid. Ada's leven draaide om het kind dat zij verwachtte. En Max weidde zich met geestdrift aan de grote nieuwe telescoop van Westerbork... die in opdracht van de Leidse Sterrenwacht werd gebouwd op de grond van het voormalig kamp Westerbork. Op een regenachtige dag eind februari had hij Onno en Ada uitgenodigd... om ze door de telescoopinstallatie rond te leiden. Het is een schande. Het eerste jodenkamp buiten Nazi-Duitsland bereidwillig ingericht door de Nederlandse regering en dat notabene al in 1939. En zo kregen de Duitsers de Joden voor het transport naar vernietigingskampen... meteen ordentelijk samengebundeld, Weerzinwekkend. En nu bouwen ze er een sterrenwacht. In de hoop dat Westerbork daardoor geleidelijk aan zijn slechte reputatie zal verliezen. Dat is alsof de Polen in Auschwitz een conservatorium oprichten... zodat de naam minder onaangenaam klinkt. Ja. Max Onno heeft het me verteld dat jouw moeder ook vanuit hier... Ja, ja. Hier is ze in een V-wagon gestapt. Iemand heeft de deur gesloten. De balk ervoor geschoven. Een laatste reis. Maar heb je... Ik bedoel, heb je het daar niet moeilijk mee? hier te werken? Nee, Integendeel. Ik zou geen plek weten waar ik liever zou willen werken... dan in dit vervloekte oord. Ik heb het gevoel dat hier alles wat ik ben... verenigd is als in het brandpunt van een lens. Hier hoor ik thuis. Hier moet ik mijn leven doorbrengen. Ik hoop dat jij op je midden klein voelt wanneer je het heelal inkijkt. Ik heb nog nooit begrepen dat iemand zich tegenover het heelal klein kan voelen. De mens weet toch hoe overweldigend groot het is. En dat hij dat alles ontdekt heeft, bewijst toch zijn grootheid. Het maakt hem op een bepaalde manier zelfs groter dan het heelal. Trouwens, de twaalfde spiegel wordt nog dit jaar afgemaakt. Ja, ja maar hoe groot is het sociale nut daarvan? Ja, ik, ik geloof dat ik in mijn hoedanigheid als sociaal-democratisch politicus... maar eens moet laten uitrekenen... hoeveel babyopvangcentra er gebouwd kunnen worden... van het geld voor één spiegel. Dan zul je ook voor de nodige baby's moeten zorgen, Onno. Ah, ik ben al begonnen, hè? Ja. <laughs> ja, ja. Toen ze na de rondleiding terugkwamen in het lab... was er telefoon voor Onno. Zelfs hier laten ze Onno niet met rust. Ja, ja, ja, wist jij dan niet met wat voor een belangrijk man je getrouwd bent? Ada. Ada, liefje. Uh, het was je moeder. Uh, je... vader heeft een hartaanval gehad. Het schijnt nogal ernstig te zijn. En... Oh nee. Ja, of we maar meteen naar de kliniek willen komen. Ik breng jullie. Voor mij, voor ons, was opnieuw het moment daar om in te grijpen. Ik neem aan dat je voor iets heel speciaals gezorgd hebt. Wellicht met wat meer dramatiek dit keer. U zult het horen, heer Gerubijn.